Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Mark Rutte is vandaag aan het hosselen voor zijn eigen functie elders. De demissionair premier wil NAVO-baas worden. Maar vier landen in het bondgenootschap liggen nog dwars. Turkije is de belangrijkste daarvan en dus is hij in Istanbul om te praten met president Erdogan.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 Diebertje Blok legt al haar werkzaamheden voorlopig neer. In de Volkskrant vertelt ze dat ze huidkanker in haar neus heeft en dat die binnenkort geamputeerd moet worden. Blok hoopt dat ze later wel weer radio kan maken en ze houdt de mogelijkheid open dat ze terugkeert in het Sinterklaasjournaal als ze een mooie neusprothese heeft. Er komt een enorm zwart bord op een populaire fotoplek in Japan. Je hebt vanaf daar prachtig uitzicht op de berg Fuji... en daar komen hordes buitenlandse toeristen op af. Is de lokale bevolking van het dorpje helemaal klaar mee... en dus bouwen ze een barrière van 2,5 meter hoog en 20 meter breed? Dan heb je dus geen prachtig uitzicht op Fuji meer. En misschien ga jij vandaag ook wel op reis. Voor veel mensen begint vandaag de meivakantie. Schiphol denkt dat er de komende tijd zo'n 3,3 miljoen mensen vertrekken... landen of overstappen, 10% meer dan vorig jaar... Dus als je vandaag gaat vliegen, let dan een beetje op je kleding. Want dat kan een hoop tijd schelen. De grootste ergernis is toch wel tot ze hun zakken helemaal vol laten... terwijl overal wordt gevraagd of ze die leeg willen halen. Hele hoge schoenen, allemaal glinstertjes op de kleding. Dat zijn gewoon dingen die heel erg getriggerd worden door de apparatuur... waardoor wij veel moeten controleren. De luchthaven heeft wel nieuwe scanners neergezet... waarmee het allemaal een stuk sneller gaat. En niet alleen op de luchthavens wordt het vandaag druk. De ANWB denkt ook dat er vanmiddag lange vakantiefiles zullen staan. Het weer nog een wisselend dagje met wolken en opklaringen. In de Achterhoek en Limburg is er regen. Verder bijna overal droog bij max 14 graden. Een Koningsdag veel grijs met tussendoor wat zon. In de middag zijn er wel weer buien. Het wordt 14 tot 18 graden dan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. Ja, goeiedag. Daar zijn we weer het tweede uur van Even Geen Rust aan de Kust. We hebben net een heerlijk gesprek gehad met Nelleke over haar boek. En uh, Beb, ja, die heeft voor een... ons... Ja. We gaan, we gaan oh. nog heel even wachten met... Ja, gaan we trommelen? Ja, want... De mensen die vandaag naar het stadhuis zijn gelokt om een koninklijke onderscheiding te ontvangen zijn bekend. Beb, ga je gang. Twee inwoners van Zandvoort hebben vandaag vrijdag 26 april een koninklijke onderscheiding gekregen uit de handen van burgemeester David Molenburg. En die twee inwoners zijn Jan Willem van den Bout wow. en Jacques Overpelt. En de beide heren nee. werden benoemd tot lid van de orde van Oranje-Nassau. Jacques Overpelt is sinds het begin van de jaren 70 actief als vrijwilliger binnen de sint Agatha parochie En hij is daarmee op enkele koorleden na een van de langste actieve vrijwilligers van die katholieke kerk. Sinds 1975 zet hij zich vanuit Zandvoort in voor de stichting Mensen in Nood. Vooral met het inzamelen van kleding. En sinds 2010 maakt hij deel uit van de Diaconale Werkgroep. Sinds Agatha Parochie. Dus Jacques Overpelt stond vandaag nou eens helemaal zelf in het zonnetje. En de, uh, de ander heet Jan-Willem van den Bout. En Jan-Willem van den Bout is al 23 jaar vrijwilliger van de KNRM in Zandvoort. De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij in Zandvoort. In 2006 werd hij schipper op de reddingsboot Annie Paulissen. En Van den Bout heeft in zijn loopbaan deelgenomen... aan meer dan 400, ja u hoort het, ja. 400 reddingsacties... waarbij ruim 170 mensen en een dier werden gered. Door zijn werk in Noordwijk is hij ook verbonden... aan het reddingsstation in die plaats... Nou, namens ZFM Zandvoort feliciteren wij Jacques-Willem van den Bout en Jacques Overpelt. Jan-Willem van den Bout en Jacques Overpelt met. Uh dit uh, lintje vandaag. Ja, en ook namens uh, de meisjes van Even Geen Rust aan de Kust natuurlijk. Hartstikke gefeliciteerd. Ontzettend verdiend. En laten we hopen dat er volgend jaar meer aanmeldingen binnen gaan komen... Ja. voor de aanvraag van een lintje. Ja, want mensen. we hebben zoveel bijzondere mensen die zoveel bijzonders doen. He? Het is even werk. Ik heb zelf ooit eens een lintje voor iemand aangevraagd. en die heeft het gekregen. Leuk. Daarmee zet ik eigenlijk het werk voor van mijn uh, toenmalige overleden partner. Die was daar zo mee bezig. Ik heb haar werk afgemaakt en bij, ben ook bij die uitreikingen geweest in Haarlem. Maar uh, zet even je schouders eronder. en zet iemand in het zonnetje. Zo is het. Die waardering hebben we allemaal nodig. Zo is het maar net. Nou, fijn dat jullie dat voor me willen doen. Ja. Nou, hey, uh... ja, het valt. Ja, Ik zat toch gek staan te kijken. Hey, we gaan uh, over tot de orde van deze vrijdag. Uh, we gaan vieren dat uh, Jan Willem van der Bout en Jacques Overpelt... Uh, een lintje hebben gekregen. Maar er valt nog veel meer te, te vieren. Want uh, onze Hanny heeft een scoop... En koep! We gaan eerst naar het liedje Celebration luisteren. Want vieren gaan we doen. En daarna gaan we over naar de column van Honey.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 Everyone around the world, come on! Yeah, It's a celebration! Yeah, It's a celebration! Celebrate good times, come on! Let's celebrate!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 Celebrate, it's alright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 Al wie door weer een wind met hout en steen en sjouwen En onze huizen en de ziekenhuizen bouwen Ze werden commandeur, wat u dan? Mocht de vuilnisman zich als baron beschouwen En zou de bakker met een douairière trouwen De boer werd ridder van de Kouseban Als ik de koning was van Nederland als ik je koning was, zou je wat beleven en werden al die rare viproems opgeheven Gewone mensen zijn toch net zo interessant Als dus het voor mijzelf als een paleis dan overdreven Vanuit een huis waar ik geen jachtpartij kon geven Regeerde ik mijn rijk met vaste hand Als ik de koning was van Nederland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 als als ik de koning was, als ik de koning was van nu Herman van Veen, als ik de koning was. En dit was het uh, vervolg op de prachtige kolom van Hani. Wat was hij weer geweldig, Hani. Mijn complimenten hoor, hoe je dat altijd weer voor elkaar krijgt. Wat een klus, uh, wat een klus. Ja, en waar we natuurlijk ook heel nieuwsgierig naar zijn: is wat, wat gaat in God? weer doen op deze Koningsdag. Ja. Beb weet Uit, er alles van. Uiteindelijk zitten we tegenwoordig allemaal op die smartphones... naar onze weerapps te kijken. Die, meestal, die het meestal niet goed hebben. Want bijvoorbeeld druilerigheid is niet te zien op de weerapp. Maar wat wel eraan gaat komen waar je dan globaal op kunt rekenen... is dat het de volgende week warm wordt. Dat is natuurlijk volkomen wrong timing... Waarvan ik eigenlijk dacht dat het alleen bij aan drummers gelegen was. Maar nee, wrong timing wordt ook vanuit de hemel toegepast. Want morgen is het helaas zeer wisselvallig. Maar er komt warmer weer aan. Op vandaag blijft het kwik steken op 10, 11 graden. Ja, ik zie toch een mooie blauwe hemel hier vanuit de studio op de Tolweg. En het weerbeeld laat ook vandaag een mix zien van wolken met af en toe wat zon. En vooral landinwaarts, voor degenen die toch nog even het dorp verlaten... is er ook wat lichte regen of motregen te verwachten. Vanavond en de komende koningsnacht, en dat is wel een belangrijke... want dan wordt er al veel vrijmarkten opgebouwd... is er een mix van wolken en opklaringen. Lokaal valt er dan een bui. En bij een zwakke oostenwind uh, daalt de temperatuur naar een graad of zeven. Koningsdag schijnt af en toe de zon... Ja, laten we toch gewoon optimistisch zijn en denken van ah, ze hebben het vandaag weer mis. Want af en toe is het niet fijn. Er zijn helaas ook wolkenvelden. Overal komt het tot een lokale bui en regen. En in de avond stijgt de buienkans. Er waait een zwak tot matige zuiden, zuidoostenwind. En het wordt dan maar 14 tot 16 graden. Dus wees erop bedacht. Een echte Nederlander heeft gewoon... Hij rekent op alles. Hij heeft drie lagen kleren aan en temperatuur bij. Uh, hoe heet de ding, paraplu bij zich ja, En lieslaarsen aan. Lieslaars aan. Ja, want gisteravond was de, de hele boulevard... Uh, ondergelopen. Ondergelopen. Hè? Die was ja. afgesloten. Ik, ik heb nog geen idee wat er nou aan de hand was. Jullie? De, de, putten, de putten konden het water niet meer afvoeren. Jeetje. Ja, ik weet het ook. We hadden natuurlijk even een bui. Er was zelfs een onweersklap. Ja. Ja. Nou ja, was misschien ook even een kleine preview... aan wat we vorige keer al behandelden. Dat ja. wij misschien op den duur weer op Terpen gaan wonen. Maar goed. <laughs> Aanstaande zondag is er een mix van wolken en zon. Later op de dag is er weer een bui. Ik vind het toch saai om het u voor te lezen. En na het weekend wordt de zon gaat die geregeld schijnen. Komt er nog wel eens een bui. Dat moet je natuurlijk dan ook erbij vertellen. Anders word je geclaimd dat je het fout hebt gezegd. Er blijft ook onweer mogelijk. Maar... Rond woensdag gaat de temperatuur omhoog 17 graden maandag. En daarna wordt het wel warm tot misschien wel 22 graden in het tweede oh, deel van de week. Kan niet wachten. Kan niet wachten. Dus mensen, wees morgen op alles bedacht. Ja. Maar neem gewoon een zonnig humeurtje mee. Zo is dat. Zo is dat. Dit weerbericht kunt u teruglezen op internet via ricoweer.nl. Wij gaan nog eventjes een leuk nummer draaien. Weer eentje van André van Duin. Want die weten wel weg mee met die koningsliederen. En dan gaan we kijken of we over kunnen schakelen voor u naar Spoor. Die iets te vertellen heeft. Oranje kor, weer geen lintje en we zingen voor u de nieuwe versie van Oranjeboven. oranje boven, daar gaat hij. Oranje boven, oranje boven, de koning en het... maximaal. Oranje boven, oranje boven, de koning en het... maximaal. Sinds mensenheugen is zingen wij ieder jaar dit lied. Dat was nooit het probleem de tekst liep altijd als een fiet. totdat de majesteit ineens genoeg had van de troon en ons vertelde dat ze werd vervangen door haar zoon ik dacht meteen oh wie nee daar gaat ons repertoire want het oranje boven gaat alleen maar over haar toen kreeg ik een idee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 Boven dat bestaat al heel erg lang Het stamt nog uit de tijd dat er een paard stond in de gang Wij zongen het dan ook al zoveel keer en zoveel maal Dat het al op de neus kwam en op mijn darmkanaal De zomer wat zijn we heet ik blij met deze frisse wind Oranje blijft oranje ook al ben je kleuren blind Dus van uit Valabors is daar nog leven worden. Heren, heren, nee, nee, la, nee, nee. hallo. Dat, dat is een lied van vorig jaar. Laat me nou, het is genoeg zo. Ja, la la la, ja hoor, naar buiten. Wegwezen, happete. Opgezoden wie dat. Dames en heren, mijn naam is Bertels Bintje. Met het oranje koor weer geen lintje. Aan de telefoon hebben wij een... Aanzienlijk een, een, een gedenkwaardige dorpsgenoot. Ja, Adam ja. Spoor, ben je daar? Ja, ik ben hier. Ben hier. Hallo. Ik zit er klaar voor, Ben. Jij zit er klaar voor. Adam, um, ik, heb, ik heb mij laten vertellen door uh, onze gezamenlijke vriendin Dolly dat jij op de Louis-Davids-Carré uh, woont. Ja. Dus uh, jij woont uh, boven waar jij vanmiddag ook te zien bent. De blauwe nou, tram. Vanmiddag om twee uur ga je daar spelen samen met uh, papa Luigi. Ja, dat komt, uh, Beth. Vertel. Ja, wat ik ook nog zeggen, Het ja. staat in het Zalfvoortse krantje namelijk dat het één uur is. Maar okay. het is twee uur. Het is twee uur. Nou, beter zo dan andersom, hè. Want dan kunnen de mensen zich er even op voorbereiden. Ja, precies. Jullie gaan samen... Wat gaan jullie van, vanmiddag samen aan ons laten horen? Nou, wij gaan uh, vanmiddag gewoon uh, lekker spelen voor, voor de mensen. Uh, be, uh, uh, papa Luigi die gaat, uh, die gaat dus een beetje de, de Django Reinhardt uh, nummers spelen in die stijl. Ja? En ik uh, ga wat Louis Prima, Vet Domino, in doen en zo. Klinkt goed. Ja, dat, dat is in de blauwe tram, daar kunnen de mensen zo binnenlopen. Is daar een entreeprijs? Ja, ik geloof wel dat ze 3 euro moeten betalen voor een kop koffie. <laughs> ze moeten ook. Dat trakteer jij niet vandaag? Ja, je bent ook nee, natuurlijk niet nee, in de, nee, de lintjesregen gevallen. Dus er nee, nee, wordt niet getracteerd, nee, begrijp ik. Nee, Oké. Okay. <laughs> hey, um, Adam, ik hoorde iets anders wat ik wel heel bijzonder vind. Ja. Morgen. Ja. J jij hebt een plan, ja. morgen. Vertel ja. ons je plan. Nou, uh, Beetje, een, een maand of wat geleden was ik in, de, in, in het Spanengasthuis en daar is een hele hoek ingericht door uh, Muziek Kids. Dat is een stichting die zich bezighoudt met het, uh, met het verstrekken van instrumenten aan ziekenhuizen voor kinderen die langdurig in het ziekenhuis zijn. Oké. Okay. Dus die kinderen die komen dan in aanraking met muziek en dat is natuurlijk hartstikke belangrijk, want ze hebben het al niet zo makkelijk. Nou, ik werd er meteen door gegrepen eigenlijk. Ik, heb, ik had nog een klein net liggen, die heb ik helemaal opgeknapt en dinges, en die heb ik daar naartoe gestuurd. En toen dacht ik bij mezelf, nou weet je wel, nou, op Koningsdag, want twee jaar geleden heb ik zo voor de gein op Koningsdag op een balkon gestaan, want die, die markt is daar en morgen. Ja, de, ja, ja, de vrije markt, nee, ja. De markt is daar en uh, toen heb ik daar uh, een half uur, drie kwartier gespeeld. Nou, dat vonden de mensen hartstikke leuk. En dat ga je, je, je morgen weer doen. Wat zeg je? Dat ga je morgen weer doen. Dat ga ik morgen weer doen. En met een emmer vanaf het balkon. En uh, daar kunnen ze geld in gooien. Maar ze kunnen ook uh, een tikkie uh, doen. Ik heb zo'n projectje van de mu muziekids gekregen. <lacht> daar kunnen ze ook een tikkie opstorten. Ja. <lacht> ja, het is natuurlijk een hartstikke goed doel. En uh, ik hoop dat, het, uh, dat er veel geld binnenkomt. Dat hoop ik ook. Vertel nog eens even de naam van dat, van dat goede doel. Wat zeg jij? Nog even de naam van dat goede doel. Hoe heet die organisatie? Muziekids. Mu Muziekids. Hoe ja. schrijven we dat? Nou, gewoon muziek en dan i -D s erachter. Dus niet met twee K's, okay. maar met één K. Muziekids. Ja. Ja. Okay. Want ze zijn ook ziek, hè? De kids. Ja. Dus het, het ja. dekt meteen de hele lading. Oh, oké. Okay. Ja, ja. en, dus, en, en als mensen een tikje willen doen, hoe komen ze aan die informatie daarvoor? Die op ze... het emmertje? Dat ja, komt op het emmertje. Kijk, ik, ik ga dat natuurlijk zo. Uh, ieder, i, na ieder nummer dat ik gespeeld heb, ga ik even zeggen waar ik van sta. Juist. Ja, heel Juist. goed. Ja, heel dan, uh, dan, uh, dan kunnen ze storten wat ze willen. <laughs> ja, zeg, hoe laat kunnen we jouw optreden morgen ongeveer verwachten, uh, Adam? Nou, ik denk, het plan is. Ik weet niet hoe het met het weer zit. Natuurlijk. Nee, hè? Want dat is ook weer kloten. Maar, uh, Dus uh, morgen ik, ben je net zo'n barometer, mannetje. Ik, zeg. Ik hoop om een uur of elf te beginnen. <laughs> morgen om een uur of elf, Louis-Davids carré. Dus dat is uh, boven de vrijmarkt. Die daar, uh, de vrijmarkt ja, boven, begint van. Nou, boven de. Boven de blauwe tram, tram woon je. Vanaf oh. dat balkon komen dan prachtige saxofoonklanken. Zeg, oh. en misschien is het handig, je hebt het nou over een emmertje. Maar gezien de regen kan je misschien beter een mandje doen. Oh, oh, oh, oh. Dan blijft het geld liggen. Hey. Oh. En dan lekt lekker door, hè, mandje. Oh ja, ja. <laughs> ja. Ja. Vergetje. <laughs> Okay. Hey, die, die, um, jij gaat morgen daar spelen en de mensen moeten gewoon naar jou luisteren en uh, portemonneetjes meenemen. Dus uh, ja, we leven of inderdaad de in, de, in de tijd van de pasjes en de dingetjes. Dus ja. Uh, ja. telefoon in de aanslag, tikkies. Een geweldig ja. doel. En ik begrijp uit dat, wat je vertelde van het Music Kids dat mensen ook instrumenten aan die organisatie kunnen schenken. Ja, dat kunnen zo doen. Ik zal maar geen drumspullen doen, want worden die instrumenten dan in het ziekenhuis gebruikt, Adam? Ja, weet je, kijk, ze worden natuurlijk uh, allemaal, ik, ik, ik heb natuurlijk contact gehad. En ja. als er muziekinstrumenten zijn, uh, dan moeten ze even contacten met die uh, uh, muziekids NL. En dan kunnen ze contact opnemen en, en uh, dan, uh, uh, dan worden ze op weg geholpen om dat uh, op te sturen of niet. Weet niet, dat weet ik ook niet. Nee, oké. Okay. Maar wel heel, heel goed om dit allemaal even door te geven. Om, ja, ja, zeker. Want het is, een, het is een prachtige organisatie. En inderdaad, ja, muziek hebben ja, we nodig. En zo. zeker die en zieke is... kinderen. Weet je, uiteindelijk is het zo... Als je als kind in aanraking met muziek komt... En dat weet jij natuurlijk ook bent. Ja. Dan laat het je hele leven niet meer los. Nee. Mm -hmm. en, dan, en dan komt er nog een ding bij, Adam. Dat weten we samen. Als oud jong geleerd, oud gedaan, hè? Ja, ja precies. Want dan ja. heb je nog zo'n le bre leergierig brein... Ja, in ik, ik, ik heb tot mijn achttiende klaarinet gespeeld. Ja. En toen heb ik jarenlang niks gedaan en op mijn 35e ben ik weer begonnen. Ja, moet je nagaan. Ja. Ja. ja, daar zit het er gewoon in. Ik had toen ik 47 was, nam ik nog één keer drumles bij een, een hele vreemdhoor, grote drummer. En die was ongelooflijk verbaasd over die oude techniek. Wij bleken ja. nog samen dezelfde leraar te hebben gehad. Oh, toen, dat waren echt dingen die heb ik geleerd toen ik 15 was. En die ja, weet ja. je nog, hè? Ja, weet je ja. nog. Ja. Dus uh, ik gun al die kinderen, afgezien van dat ze ziek zijn en het al moeilijk hebben. Dat ik ze natuurlijk allemaal beterschap gun. Gun ik ze gewoon heel veel geluk met muziekinstrumenten. En heel ja. veel afleiding daaraan. En uh, ik kom morgen even naar de Louis Davids Carré om jouw mandje te zien zakken. Ja, dat is... <lacht> klinkt vreemd. Uh, ja. Ik moet nog wel een touw kopen. <lacht> oh! <lacht> ik heb, ik, ik, ik heb uh, 25 jaar een kloos touw gehad. Maar die heb ik de half jaar geleden weggekieperd. Oké. Okay. <laughs> ja. Zo zie je maar. Hè? Nooit wat weggooien. Ja. <laughs> Ooit komt het van pas. Nou Adam, ja. ik dank je heel hartelijk voor alle informatie. En ik wens je ja. meer dan succes. Nou, um, Hanni hier, die heeft meteen al de site Muziekkids gevonden. Ja. Um, dus voor alle mensen in elk ziekenhuis in Nederland is er zo'n muziekkist. Kids, uh, uh, aanwezig. Nou, helemaal te gek. Ja. Uh, succes morgen. Geluk ja, bij dank. deze geweldige organisatie. En ook vanmiddag heel veel plezier in de blauwe tram. Hè. Om, dat, dat gaat zeker worden. Om twee uur mensen. Twee uur Adam en uh, Papa Luigi. Onze, Ja, onze beroemde Papa Luigi. Ja. Ja. Nou Adam, veel plezier en ja. heel veel succes morgen. Hey, meiden bedankt. Jo, geen dank. Dag Adam. Doeg.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 Zetten De coaches die weten weet twee van altijd willen winnen, wat het ook is waar we aan beginnen. Drie van wij zijn één met mekaar, met de spa's naar elkaar en de boeren van de water. Het jou niet het Kamermeisje zegt.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 Ze zei, ik kom uit een veel grotere familie. Misschien kom ik wel uit de grootste familie van de hele wereld. Ze zei, je bent lid van de tros. Ze zei, ik ben een buitenechtelijk kind van Prins Bernhard. Ik zei, oh. Ik zei, nou, dat kan iedereen wel zeggen. Ze zei, ja, dat klopt. Bijna iedereen kan dat zeggen. Mijn vader heeft zich helemaal suf genaaid op jullie kosten. En uh, ze zei, ik ben nog een tijd voorzitter geweest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 Ja, mijn zegt. Oh, hij begint weer opnieuw, maar dat hoeft helemaal niet. Um, ja, dat was Joep van het Hek natuurlijk. Die herkende u natuurlijk meteen. En daarvoor hebben we het Koningslied gedraaid. Ik, ik kijk nog eventjes met een scheef oog naar Beb. Want ik denk dat Beb nog een nieuwtje heeft voor ons. Ja, oh, het is wel een nieuwtje. Trouwens, ik, vind, ik, ik, ik zit hier zo, zo over na te denken... hoe wij hier met elkaar zo heerlijk satire kunnen doen... over het Koningshuis zeggen, wat we willen... Ja. Uh, het Koningshuis belachelijk maken. Allemaal, op, allemaal goedmoedig. Ik zag gisteren een documentaire op tv over China... en de enorme controle die daar is. Echt beangstigend. Het is alsof je in een soort science-fiction-serie verzeild raakt. Lieve mensen, want moeten we onze vrijheid toch koesteren? We zeggen wat we doen, we mopperen wat we doen, we vloeken en doen. Laten we het niet misbruiken. Zo is het. Uh, We leven en in een heerlijk met heerlijk landje. De en morgen lekker vieren met elkaar... Kinderen... En mag ik nog één dingetje zeggen? Alsjeblieft. Ik heb wel goed nieuws, geloof ik, weer, dat Joep weer aan het werk is. Hè? Want hij was van de week... Ja, uh... hij was van de week niet ja. goed geworden. Ja. hij ja. had een blackout ja. gehad. Hij heeft ja. een voorstelling gestaakt. Ja, in carré, hè? In en ja. dat carré. Nou ja, ik geloof helemaal niks voor hem. Hij heeft het geloof ik nog een keer geprobeerd. Ja, ja. klopt. En toen heeft hij en, gezegd, ja. mensen, het gaat echt niet. Het gaat echt ja. niet, maar dat... Ik geloof de dag daarna was hij er weer. Was hij er weer, hmm, ja. Dus, uh, omdat we net Joep hoorden, ik denk toch even zeggen. Ja, fijn dat je dat ons had je goed vertelt, want hij had een inzinking. Nou, ja, ja, hij is hij heeft nog twintig optredens te gaan. Wordt ook weer een groot gemis. Um, we gaan eventjes terug naar de jeugd. Ik heb laatst gehoord dat de jeugd veel te weinig beweegt. Baby's al, las ik ergens. Maar um, daar hebben ze in uh, de Maria School in Zandvoort... die hebben zich dat aangetrokken. En die hebben een X-wall aangeschaft. Een X-Wall is een interactieve bewegingsmuur die bijdraagt aan bewegend leren. En die Mariënschool is de allereerste school in de regio met deze innovatieve muur. De X-Wall transformeert het klaslokaal, maakt leren leuker en bevordert de fysieke activiteit. Moeten we ons natuurlijk weer even van alles bij voorstellen. Hij is gisteren donderdag 25 april officieel in werking gesteld door wethouder Lars Carré. Wat is een x -World? Dat Het is een projectie van een gigantisch touchscreen. Dingen die wij allemaal weten tegenwoordig. Hè? Onze, onze telefoon. Met een enorme maat van 4,5 bij 2,5 meter. Een krachtige beamer projecteert dat beeld in HD-resolutie en de camera... En infraroodsensoren en detecteren ballen of handen zodra ze de muur raken. Dus elke balsport is mogelijk. Voetbal, handbal, tennis en natuurlijk alle games. Ja, daar zijn die kinderen van, van de games, die met aanraking gespeeld worden. Dus er is een X-Wall in de Mariënschool. De kinderen gaan daar eh, stap voor stap in de digitale speelwereld van de interactieve speelmuur... En er zijn meer dan 60 games beschikbaar. En ik begrijp, heb ik al eerder gehoord. Als je leert en beweegt, dan settelt het beter. In je lijf, in je geest. Dus dat wordt bewegend leren, leuk voor iedereen. En als u daar meer informatie over wil hebben. Bijvoorbeeld, ik wil in mijn ruimte ergens ook zoiets. Dan moet u kijken op https www.interactievexwall.com Yes, dankjewel Beb voor deze mededeling. Maar morgen Ik gaan de kinderen gewoon lekker dansen zonder ja. touchscreen. Hè? Lekker ja, en allemaal natuurlijk uh, naar die speeltoestellen. Want uh, wie weet uh, kom je ook bij de burgemeester uit die je bij een uh, toestel kijk. staat om te kijk, helpen. Kijk, kijk. Nou, dat is toch wat. Dat je, als de je je groot, Ja. <laughs> ja, als je later groot bent dat je kan zeggen van de burgemeester heeft mij in de krokodillenmand gegooid. Mond, ja. <laughs> ja, toch? <laughs> nou ja, we gaan weer even wat muziek draaien. En uh, ik, ik vond een schattig liedje over Haarlem in den Houten van Gwendoline Snowdown. Dat wil ik jullie niet onthouden. Het, het is een beetje uit de medieval time. En uh, ja, ga er lekker van genieten. Hartstikke leuk nummer. Komt ie. De halem in den houten, keert de molen naar room. Daar woont de meisje stoute Om en om en wederom, keert de molen naar om Dat hoorde in der knappen, keert de molen naar room, die het meisje slapen. Om en om en wederom, keert de molen naar om. Dat mijn moeder dat wist, keert de molen naar om. Zij sloot mij in een kiste, om en om en wederom, keert de molen naar om. He? Nou, echt hartstikke mooi. leuk. Ja. Oh, wat een mooie heldere stem. Nou, nou ja, inderdaad. He? Ja, dat, dat vind ik ook. Ja. Leuk. Zo'n leuk een stukje Haarlemse historie en dan uh, zo mooi gebracht. Ja. ja. Waar ik nu graag met jullie naartoe wil... dat is naar het nummer van Fluitsma en van Tijn. 15 miljoen Och. mensen. Dat, dat is geschreven in 1996. Hè? Dus al zo'n ja. 28 jaar geleden... En ik heb hem laatst uh, beluisterd. En toen dacht ik, oh mijn god, we hebben het niet in de gaten. Maar wat is er in Nederland veranderd in 28 jaar? En ik weet nou niet precies of, of je daar nou Vrolijk blij wordt. Ja, ja, en of je daar nou blij om moet zijn of niet. Uh, is het vooruitgang of is het achteruitgang? Raken we onszelf kwijt of blijven we ik... Ik vond het erg confronterend, dat nummer. En oh. um, ik, ik, ik ga hem nu draaien en ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Daar komt hij. Land van duizend meningen. Het land van nuchterheid. Met z'n allen op het strand. Beschuit bij het ontbijt.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 Die laat je in hun waarde Vijftien miljoen mensen Op een hele kleine stukje aarde Die moeten niet het keurslijf in. Die laat je in hun waarde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 15 miljoen mensen en we zijn alweer aangekomen... bij het einde van ons programma, lieve meiden. Jongen, jongen, Van bijna jonge, jonge. 12 uur ja, nou, het zit ja, er alweer op. Naar na aanleiding van jou toch uh, sombere uitspraken bij dit nummer... in 1996 geschreven, ga ik toch even zeggen... mensen, vier feest met elkaar, we leven in een heel vrij land. We hebben allemaal verschillende meningen. Dat kan als je vrij bent. Luister naar elkaar... Ga de ander niet meteen tot de zondebok maken. Soms ben je het helemaal niet eens. Maar heb je nog wel hetzelfde het hart. Ja. Je bent gewoon Nederlander. En je vindt van alles. Laat je niet tegen elkaar te Luister naar elkaar. Heb respect. En uh, morgen feest. Vier ja. mij een paar minuten stil. Kom op jongens. Maak er wat moois van. Zo is het. Dank Ben. En, uh, heel mooi. Ja, heel mooi gezegd. Mooi. En uh, yes. ik sluit me daar helemaal bij zeggen, aan. Ja, ja, mooie afsluiting. Mooi. <laughs> ja, ja, zeker weten. Een mooie overweging om uh, mee het uh, programma ja. uit te gaan. Uh, uh, Hanny, ontzettend bedankt weer voor je... Fantastische bijdrage, dankjewel. de heerlijke soesjes dankjewel. en uh, al ja. je zoekwerk. Ja, heeft u het gezien op de webcam? Ja, we hebben we er nog één. Ja. Ja. En die verloten we voor getal onder de tien. Ja. Dus ja. bel ons <laughs> ja. Voor degene die het eerste verzoeknummer indient na de, na de uitzending voor de volgende keer, die krijgt het soesje dan. Jij ook, ja, bedankt door. Heerlijk, over voor twee al, weken. Donnie, heel zeggen? Veel ja, voor je ja. nee. mooie muziekkeuze. Ja, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Geen lintjes, geen lintjes. Um, uh, uh, Beb. <laughs> <laughs> Ook Beb bedankt natuurlijk voor de nieuwsgaring... en de fantastische interviews die je vandaag hebt afgenomen. We doen het met veel plezier. Heer, ja. Heerlijk om dit programma met jullie samen te doen. En van wat mij betreft zou het best wel wat vaker mogen... maar daar hebben we het allemaal weer net te druk voor. Ja. Maar mochten we wat meer de pensionada-leeftijd... Uh, ja, uh, dan gaan we daar eens over Schuilen nadenken. Schuilen we er zo in. Uh. Zo is dat, zo is dat. <laughs> Jongens, we gaan afscheid nemen. Um, nog een klein minuutje, dan is het zover. Dan gaan we weer naar de uh, boodschappen en naar het nieuws. En daarna nemen de mensen van Zandvoort Lunch het van ons over. Pim is er al, zag ik. Ja. Marja heb ik nog niet gezien, maar die is ongetwijfeld onderweg. En dan wens ik jullie heel veel plezier bij het volgende programma. En veel plezier en... morgen. Hoezé? Heel veel plezier. Hoezé? In Amsterdam is het feest al begonnen, zag ik net. Er wordt oh. al druk gedanst op straat, allemaal oh, met oranje heerlijk. hoedjes op. Ja, dus jongens, dat kan daar niet kapot. Pluk de en dag. Vandaag zo je is je dat. Zo is dat. Ik zou zeggen, uh, maak er een fijn weekend van. Blijf rustig, blijf tolerant en blijf naar elkaar luisteren. Tot gauw. Tot Daag. over twee weken. Tot over Daag. twee weken. Veel plezier. Dag. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.